De reiskostenvergoeding. Ook werkgeversorganisaties en vakbonden voelen er niets voor. De Palestijnen zijn er alleen op uit om Israël te vernietigen. Ze zijn niet geïnteresseerd in vrede. Dat zegt de Republikeinse presidentskandidaat Mitt Romney in een uitgelekte video. De opnames zijn gemaakt tijdens een bijeenkomst met donateurs in de Amerikaanse staat Florida. Gisteren bracht een links-Amerikaans blad al een deel van het filmpje naar buiten. Daarin zei Romney dat mensen die op de democraten stemmen, slachtoffers zijn, geen belasting betalen en volkomen afhankelijk zijn van de overheid. In de Nieuwe Beelden zegt Romney dat het geen zin heeft om te onderhandelen over vrede in het Midden-Oosten. Het zou het domste idee ter wereld zijn om druk op Israël uit te oefenen, om concessies te doen in ruil voor vrede. Aldus Romney. De vroegere leider van de Spaanse communistische partij Santiago Carrillo is overleden. Hij was 97 jaar oud. Santiago Carrillo was een belangrijke figuur in de Spaanse politiek gedurende een groot gedeel van de 20 e eeuw. Ook was hij een hoofdrolspeler bij de overgang naar democratie na de dood van dictator Franco. Carrillo begon zijn carrière als linkse activist in 1931. Toen was hij 15 jaar. In de Spaanse burgeroorlog vocht hij aan de kant van de communistische partij. Na de verloren oorlog vluchtte hij naar Parijs om na de dood van Franco in 1975 terug te keren en te helpen bij de opbouw van de democratie in Spanje. Het weer vanavond en vannacht, vooral in de kustprovincies, enkele buien. Morgen veel bewolking met kans op buien. Mogelijk met onweer. In de middag klaart het op met af en toe wat zon. Het wordt morgen ongeveer 16 graden. Dit was het. Welkom in ons programma. In deze uitzending praat ik met Wilfred Kools. Uh, drie jaar geleden zat je ook al in het programma van de hoop, uh, dat zal niet iedereen zich meer herinneren, dus we gaan straks in vogelvlucht even door jouw leven heen, en dan ook vooral inzoomen op dat, dat wat God in jouw leven heeft gedaan in de afgelopen jaren, en dat wordt een verhaal van uh, hoe de leiding van God uh, in het leven kan leiden tot hele mooie dingen, daar wil ik graag straks alles over weten maar we gaan eerst even luisteren naar muziek Fred, welkom aan tafel. Uh, ik zei het al even. Jij uh, bent al eerder in de uitzending geweest van uh, de Hoop Magazine. Uh, kun je heel kort even vertellen hoe jouw leven eruit gezien heeft? Nou, mijn leven heeft er echt uh, uitgezien als een, uh, een verslaafde jongen, uh, als kind al uh, uh, heel uh, diep uh, in, de, in de duistere machten uh, uh, gegrepen. Dan moet je even uitleggen. Ik woonde in een, in een concentratiekamp, het voormalige woonoord Lunetten. En daar uh, werden we eigenlijk uh, opgegroeid met duistere machten vanuit onze voorouders. Vanuit het Mulchse cultuur. In die uh, atmosfeer ben ik ook opgegroeid. En heb ik het eigenlijk uh, uh, mijn halve leven meegenomen. Ja, je, was, je zegt concentratiekamp, maar het was een voormalig concentratiekamp. Het was een voormalig concentratiekamp van de Joden. Ja, en jij en uh, dan... daar ben ik opgegroeid. Uh, ja. in, uh, in de wonen op de Lunetten in Vught. Omdat de, de club... Uh militair vanaf Molukken kwam. Ja. En jij daar. Uh... Ja, wij zijn daar. Uh, mijn ouders zijn daar op een gegeven moment gestationeerd. Ja. En ik ben daar uh, op een gegeven moment ook opgegroeid. Ik heb uh, bijna twintig jaar van mijn leven daar meegemaakt. Mee en uh, ik had een goede jeugd. Uh, maar goed, uh, ook in de er dingen. waarvan ik achteraf ben uh, tegengekomen dat het niet uh, goed was voor mijn ontwikkeling. Ja. Hey, en dan ben je een jonge vent. En jij noemt het zelf duistere machten die daar een rol in speelden. Ja. Was je daar zelf bewust van? Nou, niet bewust. Uh, je geloofde natuurlijk altijd alles wat je ouders zeiden. Uh, nooit wetende dat het niet goed was geweest. Maar wat zijn specifieke dingen die je ouders geloofden dan? Nou, altijd van uh, dat je uh, doden uh, in ere moest houden. Uh, je werd op een gegeven moment opgevoed met, uh, met geesten die, uh, die er wel waren, maar die, dat je die niet kon zien. En ook met een soort traditie. Uh, men, men sprak vloeken over je leven uit. Uh, in, die, in die omgeving was ik, uh, ben ik opgegroeid. En, en, maar jij, jij noemt de Molukse bevolkingsgroep daarin. Ja. Is dat iets wat uh, nog steeds speelt dan onder, onder de Molukse bevolking? Ja, het speelt uh, heel erg onder de Molukse bevolking. Alleen voor de, voor de mensen die dat natuurlijk niet weten en niet zien... ...is het een, uh, een groot taboe mm -hmm. in de Molukse samenleving. Uh, maar het speelt daar heel erg, ja. ja. En dat is dan voorouderverering? Uh, Vooroudersverering, uh, men heeft op een gegeven moment verering. Uh, dat is meer een middel van uh, dat je uh, als dorp met elkaar vanuit de, uh, de Molukken, vanuit Indonesië, uh, gaan ze zeg maar een uh, bloedeten afleggen met elkaar. En uh, ze gaan daar uh, verbonden uitspreken die eigenlijk uh, je hele leven blijven achtervolgen. Oké, okay, en dat heeft uh, bij jou in ieder geval, uh, jou is duidelijk gewoon, laat ik het zo zeggen, dat dat uh, iets is wat een vloek is. Want ja. het zal niet iedereen zo zien misschien dat het een vloek is, maar jij hebt duidelijk ervaren dat het een vloek is. Ja, ik heb ervaren dat het, het heeft mij benauwd heeft gemaakt in mijn leven, maar het heeft me ook beangstigend gemaakt. En ik, ik heb toen een tijdje afgevraagd van, ja, waar komt dit vandaan? En uh, doordat ik natuurlijk Jezus heb leren kennen in mijn leven, uh, ben ik erachter gekomen dat dit uh, niet de waarheid is die vanuit het woord van God is uh, gesproken, maar dat het meer is een, uh, een traditie. Het woord voor God noem je al even. Ja. Blijkbaar is er uh, verandering gekomen. Of, want de Molukse bevolking is toch ook wel die leeft toch ook wel met het bewustzijn dat er een God is. Ja. Hoe zit dat dan precies? Uh, kijk, ik, ik, ik praat dan over mij persoonlijk. Even ja, laat even bij jouzelf even houden. En ja. even, kun je, je bent opgegroeid met God. Ik ben opgegroeid met God. Ik ben uh, uh, protestants opgevoed. Ik heb daarin uh, ben ik gedoopt. Mm -hmm. uh, en ik heb natuurlijk ook uh, heb ik mijn beleidenis meegemaakt. En daarin uh, ja, was het een soort routine om elke zondag naar de kerk te gaan. En geloven in een God uh, die er moest zijn. Uh, maar ook uh, uh, vanuit, een, vanuit een traditiegevoel dat je gewoon uh, al met het geloof wordt opgevoed. En ik besefte van, uh, ja maar wie is die God? En met die vragen liep ik constant. Omdat ik geloofde ook in een God van de voorouders. Mm -hmm. Zoals ik uh, daarmee ben opgevoed. En ik kwam steeds in, in die identiteitscrisis in terecht van... Ja, maar ze hebben het steeds over God. Maar welke God bedoelen ze hiermee? En uiteindelijk uh, door, door mijn verslaving... En door mijn periode uh, waarin ik zeg maar uh, heel duister leefde... Uh, ben ik toch altijd op zoek geweest naar die ene God. Want ik wist, dit is de God die, die bestaat. Oké, okay, laten we even, even kijken hoe dat dan gaat. Je bent jonge vent. ja Je komt dan in aanraking met drugs. Ja, ik ben uh, op mijn... Uh, 16e jaar in aanraking gekomen met drugs mm -hmm. uh, Ik werkte toen uh, uh, In de portier in de in de bos En van daaruit uh, ben ik zeg maar, uh, In aanraking gekomen met uh, cocaïne En met de alcohol Ja en dat heeft eigenlijk uh, Van niets vermoeden Tot een probleem geleid uh, Niet wetende wat het inhield De kook En ook natuurlijk de verslaving En zodoende ben ik uh, daarin gerold uh, Ook in de onderwereld uh, Ik ben op een gegeven moment heftig aan gebruiken uh, ik uh, ben op een gegeven moment uh, delicten gaan plegen. Ik ben in de criminaliteit geweest. En ja, daardoor ben ik ook uh, in feite een, uh, een toenmalige vriendin van me. is toen eigenlijk aan een uh, hartstel van het overleden. Dus dat zijn heftige dingen. Je, je raakt verslaafd, komt echt in de diepte daarvan te zitten. Ervaart ja. daarin ook gewoon de uh, last die dat met zich meebrengt in je leven. Alles wat het je kost. Ja. Uh, zwaar verslaafd. Ja. Maar daar ben je van afgekomen. Want ik ben nu 40 jaar. Ik ben en 40 jaar verslavingsvrij. Ja. Dus dan moet ik ben even uitleggen hoe dat dan gegaan is. Nou goed, uh, zoals ik gezegd, uh, er was een moment in mijn leven dat ik uh, uh, verslaafd thuis kwam. Helemaal stoned, En uh, mijn toenmalige vriendin lag daar thuis. Uh, ze was rustig uh, tv aan het kijken. En ik ben toen op een gegeven moment uh, gaan gebruiken. En die avond ben ik dan ook naar bed gegaan. En de volgende ochtend uh, werd mijn toenmalige vriendin toen wakker. En die zei gewoon spontaan tegen mij van Wilfred, ik hou van je. Maar uh, ik ga dood. En ik besefte niet wat ze zei. En uh, ze stond op en ze viel zo op de grond. En ik schrok. En ik uh, schrok wakker. ben op gaan staan en ik ben haar toen proberen uh, wakker te maken. Ik, ben, ik heb haar nog onder de douche gebracht om haar nat te spuiten. Maar ze reageerde er niet op. En uit mijn verbazing probeerde ik van alles te doen. Het lukte niet. En ik ben toen 112 gaan bellen. En na ongeveer 10 minuten is toen de ambulance en de politie binnengekomen. Hm. En die hebben toen mijn uh, toenmalige vriendin uh, gereanimeerd. En zij is toen weer uh, tot leven gekomen. Maar ik moest ook op een gegeven moment mijn naam opgeven bij de politie. Niet weten dat ik al een half jaar gezocht werd door de justitie. Vanwege de delicten die ik heb gepleegd. En doormiddel toen zij werd gebracht naar het ziekenhuis. Mocht ik niet vanwege uh, bepaalde omstandigheden meegaan. En ik beland uiteindelijk in de gevangenis. En in dat moment in de gevangenis gebeurde er iets wonderbaarlijks. Is dat ik uh, een boekje kreeg uitgereikt van uh, de Sipir. En hij gaf me het boekje van uh, Niki Kroes, uh, De Kruis in de Asfaltjungel. En toen ik het boekje las en uitlas, toen waren de woorden die diep mijn, uh, mijn hart trof. En dat waren van, uh, God houdt van je. Dat zei de, de dominee tegen Nicky Kloes. Ja, en die woorden die trofde zo diep in mijn hart. Dat ik zei, dan is dit de God die van mij houdt. Hm? En ik ben op een gegeven moment knielen te uh, gaan bidden. Met mijn handen omhoog en ik zei, Heer, als u dit bent, dan weet ik dat u van mij houdt. En zal ik u voor de rest van mijn leven dienen. Maar wilt u mij hieruit helpen? En er gebeurde iets wonderbaarlijks in die gevangenis. Uh, dat ik op een gegeven moment eigenlijk uh, mijn leven heb gegeven aan de Heer God. Wat, en... wat hield het voor je in op dat moment dan? Je leven geven? Nou, uh, alles viel van me af. Uh, ik ervaarde dat er iemand van mij houdt. Want uh, de woorden waren zo krachtig van, ik hou van jou. Ja, dat was zo treffend dat ik dacht van, weet je, geen verslaving. Geen alcohol, geen drugs. Uh, geen duistere machten. Kan deze, deze macht meer overheersen dan alleen deze macht die van me houdt. Was het dan zo dat je daar eigenlijk naar nou op zoek was? Naar, want dat is een soort van erkenning wat je dat op dat moment krijgt? Ja, omdat, omdat ik me natuurlijk als kind me altijd eenzaam voelde, afgewezen voelde. Waarom? Uh, ook vanwege ons uh, cultuur. Je moest er altijd voor zijn en alles wat gebeurde in je familie moest een taboe blijven. Mm -hmm. En ik kon me bij niemand ventileren. Ik ben natuurlijk ook de jongste uit een gezin van, uh, van zeven. Ik ben daardoor ook de enigste jongen, de, zeg maar de Benjamin. Ja, en ik had vier zusters boven mij. En ja, wat wil je als je als, als jongste wordt verwend in alles? Maar niet beseffende dat je eigenlijk naar liefde hunkert. Dan alleen naar, naar spullen of naar materialistische dingen. Ja, ja en uh, daardoor heb ik echt uh, ervaren van... Uh, dit is een levende God die van me houdt. Hij kijkt naar me, hij weet wie ik ben. En ook in deze situatie waarin ik toen zat in de gevangenis... Ja, daar, daar keek hij naar mij. En ik, en ik hefte mijn handen op naar hem en ik zei... Heer, als u er bent, grijp u dan in vandaag? ja, Wauw, dat, uh, dat, dat is mooi dat je dat besef krijgt, maar ik snap ook dat je uh, er dan nog niet bent Want nee. je zit nog steeds in de gevangenis maar... en je ja, is dat, verslaafd dus... dat, dat, dat, dat klopt ja. hoor, ik heb uiteindelijk uh, drie jaar uh, uh, gevangenisstraf gekregen En ik heb daar uh, 18 maanden mogen uitzitten En ik ben in die acht maanden tijd in de gevangenis dan ook echt radicaal veranderd vanuit de Bijbel, vanuit het woord van God Ik heb dat ook elke dag gelezen en, en daar is eigenlijk ook een vervolgtrek ontstaan dat ik uh, door middel van uh, hulp vanuit de hoop bij de hoop mag komen hier in Dordrecht. En ik heb daar de laatste 16 maanden hier in de hoop gezeten. Uh, en wat ik hier heb mogen leren is gewoon, uh, dat waren gewoon, uh, ja, toch wel instrumenten die ik kon gebruiken uh, wat ik nu in mijn dagelijks leven toepast. Oké, okay, wil ik zo even met je over doorpraten? Ja. Maar eerst even dat moment dat je dan uh, ervoor kiest om de Bijbel te gaan lezen, want ja. dat is... Uh, je zat er in de gevangenis en je had, ja, wat je zelf benoemd als ik heb mijn leven aan de Heer gegeven. Uh, je wilt vanaf dat moment, als ik het even mag invullen, uh, de God dienen die in de Bijbel uh, ook laat zien hè, dat hij van mensen houdt. Ja. Uh, en je besluit om die Bijbel te gaan lezen. Hoe, hoe kwam je tot zo'n besluit dan? Nou, omdat ik natuurlijk ook uh, uh, weet van, uh, de Bijbel is niet zomaar een boek. Uh, het moest op een gegeven moment wel een realiteit worden in mijn leven. En dat uh, realiseerde ik me door, door te lezen vanuit het boek en door te bidden. En de beloftes die, die God daarin uitsprak tot mij... ja, die raakten zo mijn hart dat ik wist... Heer, u bent een God die persoonlijk spreekt tot mij. Ik ben daardoor mezelf gaan verdiepen, ook uh, natuurlijk uh, vanuit het Nieuwe Testament. En ik zag al die mannen en al die vrouwen uh, het evangelie brengen. Dat ik zei van... Weet je, het is nog steeds hetzelfde God toen, maar ook nu. Hm? Ja, en dat raakte mij zo diep dat ik zei van... Uh, Heer, ik ga ervoor. Wat heb ik te verliezen? Ik heb alleen maar meer te winnen. En met die passie ben ik uh, eigenlijk door de jaren heen... Uh, heb ik mezelf kunnen ontwikkelen. Door bijbelstudies. Uh, door vanuit het woord van God. Uh, door hier en daar goed te kijken naar, uh, naar predikers... Uh, ...studies gevolgd. Ja, en dat heeft me zoveel geïnspireerd... ...dat ik weet van er is iets groters... Dus je hebt eigenlijk vanuit een, een, een, een hopeloze situatie... Ja. heb je een doel gekregen in je leven. Ja. Dat je God wil dienen. Dat was het eerste besluit dat je nam. Ik ja. wil u volgen. En volgens, in het volgen van God heb je allerlei dingen ontwikkeld... Uh, waarvan je zegt, hey, ik wil ook andere mensen vertellen over die God. Ja, want uh, uiteindelijk is het vanuit een dankbaar hart. En dat is wel wat ik uh, elke dag ook uh, tegen mezelf zeg. En dat ik... Uh, dat ook weet en besef van de, is dat ik dankbaar mag zijn uh, van, waar ik ben, uh, van waar ik uit ben gehaald. Ik had uh, voor hetzelfde geld ook dood kunnen zijn. Maar het is puur uit de genade van God dat ik dankbaar mag zijn. Maar dat ik dat mag overdragen naar anderen die op zoek zijn naar die ware liefde. Ja, dat kan ik alleen maar zeggen. Dat is gewoon uh, Jezus Christus zelf die je over mag dragen naar anderen toe. Hm. En ik denk dat dat ook uh, een van de grootste, uh, van het hoogste gebod is in de Bijbel. Van uh, heb God lief boven alles. Heb ook je naast lief zoals je zelf lief wil hebben. Hm? En ik, ik kan dat uit uh, ervaring zeggen. Van, uh, dat liefde heel belangrijk is. Oké. Okay. Want dat was waar je uiteindelijk naar op zoek was. Liefde. Daar was ik op zoek naar. Ja. En dat is wat je ook wil uitdelen. Juist. dat ja. hey, we de draad even uh, nog oppakken bij het moment dat je dan in de hoop zit. Je bent uh, geholpen voor je verslaving. Je komt ja. er vanaf. Hoe is je tijd daarna verder gegaan? Daarna ben ik... Uh, uh, vanwege een oude strafzaak moest ik weer terug naar de gevangenis toe. Daar heb ik toen negen uh, maanden ben ik toen verbleven. Was er niet een domper? Je bent vrij van verslavingen. en het eerste wat je doet is de gevangenis in gaan? Of... Nou, dat ook weer niet, want ik wist dat uh, het moest God, had ook, God had ook een plan met mij daar. Het moest gebeuren, want het was er moest er iets gebeuren om uh, dingen op te ruimen. En je had iets gedaan en dan moest je. Ik had iets moe in mijn verleden nog gedaan en ja. die straf moest ik nog opruimen. Ja. Dus ik heb daar toen ook echt uh, negen maanden uitgezeten. Ik ervaarde dat persoonlijk als een woestijn ervaring. Want ik had echt een, uh, ja, echt een, een innige relatie met God. En vanuit die relatie ben ik toen uh, de broeders van een andere gemeente tegengekomen. En dat is van Victor Outreach. En uh, daar ben ik toen uh, naartoe gegaan. En daar heb ik drie jaar gezeten in, uh, in een woning- en leefgemeenschap. En waar is dat? Uh, dat is in Rotterdam. Daar heb ik uh, intensief Bijbelstudie gevolgd. En na die drie jaar tijd ben ik dan ook uh, getrouwd. Ik heb een lieve vrouw ontmoet vanuit de kerk. Uh, die ook vroeger in de opvang heeft gezeten. We zijn in 2009 getrouwd. Ja, en dat was echt een, een, een droom die uit is gekomen in mijn leven. Waarvan ik nooit van had gedacht dat ik nog zou gaan trouwen. En waarom ik dat zeg, dat had mee te maken met wat ik zeg net voorheen over die duistere vloeken is dat mensen me hebben uh, uitgesproken dat het nooit uh, uit zou komen maar ik wist gewoon weet je, God is de God die, die zijn belofte nakomt want je hebt een vriendin gehad ja. die, uh, dat noemde je net, die een hartstilstand kreeg ja, dat klopt en uh, uiteindelijk vind je dan in 2009 de vrouw, of tenminste dan ga je trouwen ja. en dat is dan de vrouw met wie je de rest van je leven wilt delen ja, dat en klopt dat, waar je dan ook een huwelijk mee aangaat dus dan spreek ik ook naar elkaar toe uit ja. ik wil je trouw blijven ja, dat ja. is natuurlijk ook een... Uh... Dat is een grote stap. Het is een, een grote, grote stap. Een jongen die op jonge leeftijd uh, verslaafd is. En, uh... Dat klopt. Uh, trouw blijven is, uh, is natuurlijk uh, een, een hoge prioriteit natuurlijk. Ja. Maar ook uh, trouw zijn aan God is, is denk ik uh, de hoogste prioriteit. En ik denk dat van, daaruit, vanuit die standpunt ik uh, altijd uh, mevrouw trouw kan blijven. Juist omdat je trouw bent aan God? Juist. Ben je trouw aan je vrouw? Ja. ja. En want, hoe, hoe is het nu met je? Ja, nu gaat het goed. Ik uh, mag op dit moment ook uh, binnenkort mezelf vader noemen. Uh, mijn vrouw is daarin in verwachting. En uh, we verwachten binnenkort een kind. Ik loop ook nu mee bij uh, Stichting Zakenvrienden van de Hoop. Waar ik uh, uh, kennis mag, uh, mag ontvangen. Ik mag leren om uh, zodoende mezelf te kunnen ontwikkelen. En ja, ik uh, zeg altijd van... Uh, ik sta voor open wat God voor me heeft. Ook vandaag. En ook in de hoop... En ik, uh, ik verlang daarna om juist dat met passie te doen. En dat, dat, die passie is dan? Is passie. mensen bereiken. En altijd als doel hebben van, uh, weet je, geef elkaar de liefde. Breng de liefde over, maar doe ook het werken met liefde voor God. Even uit de praktijk hè? want uh, uh, uh, Misschien dat er wel iemand is Die drie jaar geleden geluisterd heeft En jouw verhaal ja. toen al gehoord Die hoort misschien nu ook iets wat hem al, uh, al, al bekend is mm -hmm. Als we kijken naar dat moment zeg maar, Dat is van de afgelopen drie jaar Je noemt al van ik ben getrouwd Maar hoe is, hoe is je weg gegaan? Ja mijn weg was toch is Dat ik uh, Gehoorzamer geweest vanuit, vanuit, uh, vanuit de roepstel van God uh, God gaf me puur een belofte van, uh, weet je, Ik heb een hoopvolle toekomst voor jou ik ben er ook in gaan geloven. Maar ik ben daar ook wel... Uh... Was dat nieuw voor jou, zo'n belofte? Want je hebt ook gesproken over vloeken die uitgesproken zijn. Ja, ja. En een vloek is bij de, per definitie niet hoopvol. Uh -huh. Want dat zegt iets over wat niet gebeurt. Uh -huh. Jij noemde zelf al ja. liefde ontvangen of uh, trouwen. Uh -huh. He, dat, uh, dus als je dan eens een belofte krijgt van een hoopvolle toekomst... Ja. dat is een complete verandering. Dat is van iets loopt dood tot het brengt van allerlei nieuwe dingen in op het gebied van leven. Ja, het heeft natuurlijk ook zijn seizoen in mijn leven gehad. Uh, seizoenen van uh, bevrijding. Seizoenen van verlossing. Seizoenen Hoe, wat van, betekent dat? Een seizoen van bevrijding. Of een seizoen, seizoen van bevrijding is dat je natuurlijk uh, een bepaalde karakter. Uh, die je zelf hebt aangeleerd. Of door anderen zijn aangeleerd in, in mijn persoonlijk leven. Heb ik moeten uh, kunnen doorbreken. Kan je en dat eens dat concreet maken? wat dan? Ja, een, een patroon voor me was. Uh, ik had een karakter van, uh, van afwijzing. Is waar ik voor alles wegliep. Ik durfde mezelf daar niet uh, te confronteren. En... Dat patroon moest op een gegeven moment doorgebroken worden, omdat uh, vanuit die duistere machten hebben mensen altijd uitgesproken: ja, je bent niets waard, uh, je kan het niet. Oké. Okay. Weet je, ik, ik voel me, uh, me daarom dus Om het nog onzeker. concreter te maken, is dat jij uh, je, je dacht dat je niks waard was. Ja. Je had het ook te horen gekregen: je ja. bent niks waard. Ja. En vanuit die houding stond jij in het leven? Van die houding stond ik in het leven. En wat, wat jij liep dan weg, maar hoe zag dat eruit dan? Nou, ik liep weg, ik liep weg. Of ik vluchtte in alcohol, ik vluchtte in drugs, uh, ik vluchtte in vrouwen. Ik vlucht in leugens. En dat, dat wereld begon maar... Daar begon ik in te geloven. En juist door die, door die verandering die plaatsgeven gevonden, Ja, was dat meer een duistere periode uit mijn leven. En wat nu omgerouwd is met het, uh, met het licht, zeg maar. Oké, okay, dus als je dan praat over een seizoen van bevrijding... Ja. Dan is dat eigenlijk een tijd geweest... Waarin jij afgerekend hebt met al dit soort patronen. Afgerekend met het verleden. Dus je leerde dan dat je waardevol was? Ja, echt, echt, echt leren denken ook van... Uh, je bent waardevol in, in, in de ogen van God. Maar je bent ook waardevol voor jezelf en voor anderen. En dat heb ik mezelf uh, leren ontwikkelen. Door juist uh, ja, toch uh, heel veel uh, tijd eraan te besteden. En met anderen dat, uh, daarvoor te gaan bidden. Uh, naar de kerk gaan. Uh, bevrijdingssessies volgen. Weet je, dat heeft me toch weer uh, staande blijven te houden in mijn, uh, in mijn leven. En dat heb je geleerd dat je waardevol bent. En dat je als een vrij man. Zonder alle belasting van het verleden. Ja. Je leven verder mag leven. Dat heeft me eigenlijk uh, vrijgezet. Ja. En dat ik nu mag zeggen dat ik vrij ben. Hoewel ik wel weet dat, uh, dat God nog steeds bezig is. Maar goed, uh, op dit moment uh, voel ik me gewoon ook vrij. Hm. En dat, uh, dat voelt heel goed aan. Oké. Okay. Hey, de Bijbel spreekt ook over um, uh, als je bevrijd bent. Ja. En de Bijbel omschrijft dat als een, een, een slavenjuk wat op hm. je ligt. Zo'n dus juk wat op je schouders ligt. Ja. Uh, als je dat van je af uh, mag werken Of dat als je van je afgenomen wordt Want dat is in jouw geval ook geweest hè? God heeft een juk van je afgenomen uh, Zegt de Bijbel ook dat je je niet opnieuw Een slavenjuk moet op laten leggen Ja dat klopt Is het zo dan dat je kwetsbaar bent Als je verslaafd geweest bent Dat je zegt van, nou ik kan op een andere manier toch ook alweer onder een bepaald juk komen Of uh, Kan je eens vanuit jouw leven vertellen Hoe je daarmee omgaat Of speelt dat ook in jouw leven Dat je daar op moet passen ja, ik bedoel van, je moet natuurlijk, uh, in mijn leven was ik natuurlijk altijd verslaafd geweest. De, die juk is er natuurlijk uh, van afgehaald. En ik heb geleerd natuurlijk om uh, geen nieuwe juk op te zoeken, die niet overeenkomt met het woord van God. Maar ook uh, uh, realistisch te blijven daarin. Van uh, weten dat uh, deze dingen kunnen gebeuren in mijn persoonlijk leven elke dag weer. Weet je maar, de enige troost is natuurlijk van, uh, om dicht bij God te blijven. Of the world you step down into dark. Say that you're my God. You're all together, love. Ik wil het even duidelijk maken voor de luisteraars. Dat het ook even, eh, want het kan natuurlijk best zijn dat er iemand luistert die helemaal niet gewend is om in de Bijbel te, te lezen. En dat het wel even duidelijk wordt wat we hier nou bedoelen. En eh, daarom is het misschien goed om het even op te zoeken. En als ik dat dan opzoek in de Bijbel, dan vind ik dat in, in Galaten 5 vers 1. Ik lees het even voor, daar staat, uh, dat is een brief van Paulus, een van de uh, grote evangelisten. Ja. He, die is als eerste dat nieuws van, uh, van, van Jezus Christus, de opstanding uit de doden. En de overwinning eigenlijk van Jezus heeft hij bekend mogen maken. En even, even als, als een zijweg. Dat is natuurlijk wel mooi om te zien hoe Paulus, uh, eerst, hij heette eerst Saulus. hij was echt een vervolger van christenen, ja. van volgelingen van Jezus. En uh, wordt geroepen door Jezus. Wordt in zijn nek wel gegrepen. Mm -hmm. En binnen drie dagen uh, preekt hij het evangelie. Hè, dat is iemand die gewoon direct uh, ook, net als jij, hè, uit de duisternis getrokken wordt. En direct op de rit wordt gezet door God om ook gewoon te brengen dat wat hij goed nieuws heeft. Dat even als achtergrond staat er in een brief die hij gestuurd heeft aan mensen die in Galatië woonden. Dat staat dan in het vijfde hoofdstuk van die brief, zoals dat dan vormgegeven is in de Bijbel. In het eerste vers van het hoofdstuk staat. Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. Houd dus stand en laat je niet weer een slavenjuk opleggen. Dat is eigenlijk de boodschap die Paulus heeft. En de Bijbel spreekt ook heel vaak over, uh, over een juk. Hè? Dat kennen we in deze tijd niet zo, niet zo meer. Maar uh, vroeger hadden ze, had je ook Wallach, een juk. Een waar je een last, zeg maar, waar je twee emmers water halen. Dat ja. kennen we nog uit onze, ja, ja, ja, ja. Uit onze uh, cultuur, zeg maar. Hè? Een liedje. En zo'n juk wat je dan draagt, hè? dat is wat, wat, wat eigenlijk wat hier staat: dus dat, je bent daar vrij van gemaakt. Ja. En je moet niet op, opnieuw zo'n last op je schouders nemen. Iets nee, wat, wat, een, wat een last heeft. En um, ja, ik. Ik zit dan even op de, op de preekstoel, lijkt het wel. Maar ik wil het wel even ook gewoon helder hebben voor de, voor de luisteraar. Uh, het mooie is dat de Bijbel ook laat zien dat, uh, dat Jezus zelf ook gezegd heeft. Uh, komt, uh, dat, dat komt dan door een profetie. Komt dat, uh, wordt het al uitgesproken al eerder. En Jezus neemt het dan alweer over. Ja. Komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn. Hè, en, en, en, en, want ik zal vrede geven. Ja. En dan zegt hij, neem mijn juk op je, want mijn last is licht. Oh, mijn juk ja. uh, is licht. Hè? Mijn ja. last is licht. En uh, dat is even in mijn vrije vertaling. Maar dat, wat Jezus daarin bedoelt is dat uh, het juk wat hij op zich, wat hij, hij op ons legt, dat hoeven we eigenlijk zelf niet te tillen. Nee, dat en cool. dat vind ik ook wel gaaf in jouw uh, verhaal. Hè? Dat je, je vertelt over hoe, uh, hoe God jou wil gebruiken, hoe je graag ook wil gaan om het evangelie te brengen, om uh, gezonder te worden. En uh, ik stelde net de vraag van, hey, hoe zit het bij jou, ben je dan nou kwetsbaar? Als je, geen, als je dat, een juk gewend bent van je ja. verslaving van vroeger. Dat je niet opnieuw een juk uh, op je neemt. En het mooie in het beeld wat, wat, wat Jezus zelf geeft. Is dat, uh, dat, dat in de tijd dat er, dat er nog jukken gebruikt werden. Voor bijvoorbeeld uh, uh, het ploegen van een stuk land. Ja. Dat je twee stieren die, of twee ossen. Die werden gebruikt. En die grote os die droeg dan het juk. Ja. En de kleine os kwam er dan naast te lopen. En die leerde al wel om met dat juk te lopen. Maar de last van het juk. Dat rustte op de grote os. Ja, Omdat ja, die kleine ja. os loopt ernaast. En die leert al wel van lopen in dat spoor wat nodig is. Mm -hmm. En ik denk ook dat dat een mooi beeld is van hoe Jezus zegt. van ja Als je mijn last op je legt, ik draag het. Ja, ja. En jij mag het juk dragen in die zin. Net als die, die jonge os zeg maar, die ook meeloopt. Ja, ja dat klopt. Ik, uh, ik ervaar dat ook hoor. Ik, bedoel van, uh, ik weet uh, ook ondanks deze tijd uh, is het altijd geweldig dat je weet wie je mag volgen. En ik weet van, als ik, als ik Jezus daarin volg, ja, dan zal de lasten ook nooit te zwaar zijn. Weet je, en dat is denk ik ook een, een boodschap voor mezelf, maar ook naar anderen toe. Van, uh, weet je, de enige weg, de waarheid en het leven is, is dat is Jezus Christus zelf. Waarom is dat nou zo? Want dat is zo'n Bijbelse uitspraak, Jezus zegt dat zelf, ik ja. ben de weg, de waarheid en het leven. Als je die drie nou eens uitsplitst, ja. waarom is het dan zo dat nou. Jezus... Ik, ik, ik, ik, de enige is. In, in, mijn, in, mijn, in mijn persoonlijke relatie met God weet ik dat, dat ik alleen maar door Jezus Christus bij de Vader kan komen. Weet je, Jezus, Jezus was God. En hij was hier op haarde. En daarom, daarom zeg ik dit ook uit, uit de volle overtuiging van uh, wat hij voor mij heeft gedaan. Dus iemand die God wil leren kennen, ja. die moet altijd via Jezus. Ja. Is dat dan eigenlijk wat je bedoelt? Dat is wat ik bedoel. Ik van, uh, niemand zal komen dan alleen door Jezus Christus tot de Vader. Dus we moeten Jezus leren kennen en Als dat Als je Jezus heeft, leren kennen, dan, dan leer je ook de waarheid. Dan leer je ook de weg naar de volle waarheid. De weg die je moet gaan oh, in het leven. De weg ja. in het leven. Ja, en dat is zo, uh, dat is zo geweldig dat ik alleen maar zeggen van... Uh, dan schijnt de zon elke dag in mijn hart. Hm. Ja, ja, ja, ja. Oké, okay, even terug naar het nu. De zon ja, schijnt in je hart. Ja. Hoe ziet dat eruit? Hoe ziet je leven er nu uit? Nou, mijn leven ziet er nu uit. Ik heb nu, natuurlijk nu een gezin. Uh, ja, je op... zegt natuurlijk, maar dat weet ik niet. Dus vertel. Ik, ik heb een gezin. Ik heb, uh, ik heb een lieve vrouw. Ik ben daar nu inmiddels uh, anderhalf jaar mee getrouwd. Uh, we verwachten binnenkort een kindje, zoals ik van tevoren heb gezegd. Dat is ook echt een, een wonder. Uh, ik sta ook op het punt om uh, uh, mogelijk uh, in de hoop in dienst te komen. Uh, ik heb een voorstel gekregen. Uh, dus dat loopt ook allemaal... Uh, ik heb een, een functie in de kerk als staflid. En ik word vaak gevraagd om te getuigen en te prediken. Uh, in binnenland en in buitenland. En ja, ik vind het gewoon geweldig als je juist uh, het boodschap mag brengen wat kracht heeft. En een boodschap wat waarheid is. En ja, wie, kunnen, wie kan dat niet anders dan, dan, dan, dan wij? Ik bedoel, van als ik zie naar mijn eigen leven... is dat ik nu uh, ver vanuit het duisternis ben uh, weggehaald... en nu elke dag in het licht mag wandelen... Dus uh, ja, zo ziet mijn leven er nog weer uit. Like a dreamer who is trying. All these wasted years And I thought I was so Just rolled away the stone that held my heart And now I see that the answer was as simple As my need to let you in And I am so sure I could never doubt Your gentle touch again It's like the power of the wind ...nou zijn er mensen vast die ook luisteren... ...en die, uh, die denken van... Hey, ...ik herken me in het eerste stuk van het verhaal. Ja. Uh, ik ben opgegroeid in een cultuur... ...of dan nou de Molukse cultuur... ...of een andere cultuur... ...maar ik merk dat ik daar een soort van belasting... ...of een soort van vloek over mijn leven... Ja. ...of een last die ik met me meedraag. Wat zouden die mensen moeten doen... ...die zich daarin herkennen? Nou, en alle... die daarvan af willen, laten we dat duidelijk stellen. Kijk, allereerst... Uh, ...wil ik altijd zeggen van... Uh, ...maak een keuze. En er is een God die bestaat... Zijn leven te God. En juist in, in, in, in de tijd van... Uh, zoals ik dat vertelde over, over de duisternis. Over die gewondheden. Weet je, de enigste manier is om, om Jezus aan te nemen in je leven. Weet je, roep het uit. En vraag Heer, wilt u de redder zijn van mijn hart? En vraag vergeving voor al je zonden. Weet je, want God verhoort het gebed van een rechtvaardige. En als jij daar zit en dit hoort... Dan wil ik je bemoedigen om dit uit, uit volle overtuiging, maar ook uit het de, uit de diepste van je hart te zeggen: Heer, ik heb u nodig. Weet je, want die hulp hebben wij nodig. Er is geen andere kracht dan alleen maar de kracht van God die wij kunnen ontvangen om weer verder te gaan met ons leven. Oké, okay, laten we afspreken, want er is misschien iemand die, die hier naar luistert en die zegt van help me daarbij. Ja. En um, ik zou jou willen vragen om kort gebed uit te spreken voor deze mensen. Ja. Dus uh, ga naar God toe en. en, en... Bid uit je hart voor deze ja. mensen en dan gaan we daarna het uh, programma afsluiten. Oké. Okay. Oké, okay, ik ga in gebed. Uh, Oké, okay, Vader in de naam van Jezus, Heer. Heer. ik wil bidden voor elke luisteraar, Vader. Hier die misschien op dit moment vastzit, in welke situatie dan ook, Vader. Heer. Heer Vader, ik wil u vragen, Heer, wilt u ingrijpen, Heer? Wilt u luisteren naar een gebed? Misschien dat ze in stilte uitspreken naar u toe, Heer. Heer vader maar u bent bij machten vader heer. Want u bent de God en de enige God. De God van waarheid heer. Heer u houdt van elke persoon. U houdt van elke mens heer. Heer en u wilt komen heer. Om juist deze mensen, uw kinderen tot u te brengen vader heer. En daar wil ik ook voor bidden heer. Heer ik bid ook voor elke juk. En elke gebondenheden heer. Die misschien op elke persoon een zware last aan het worden is vader heer. Vader wilt u het wegnemen en wilt u het verlichten vader heer. En zo draag ik ook iedere luisteraar aan u op vader heer. Vader spreek uw belofte uit over iedere persoon hier. En dat is een hoopvolle toekomst vader heer. In Jezus naam. Amen. Dankjewel. We sluiten het programma af. Bedankt voor je bijdrage. Bedankt ja. ook voor je bemoediging. Dankjewel. Je spreekt zelf over een hoopvolle toekomst. En uh, dat is ook je getuigenis wat je hier vertelt. En uh, ik hoop dat de luisteraar dat meeneemt. Dat, uh, dat ook voor, uh, voor hem of voor haar. Een hoopvolle toekomst is weggelegd. Wilt u meer weten over uh, het werk van de hoop? Of bent u misschien op zoek naar hulp? Als u uh, in verslaving uh, terecht bent gekomen... u wilt er vanaf, u wilt vrij worden... kunt u bij de hoop ook aankloppen voor hulp. Maar ook voor andere problemen op uh, uh, psychisch of sociaal gebied... u kunt bij de hoop uh, terecht voor hulp. Kijkt u voor onze hulpaanbod op www.dehoop.org. U kunt ook met ons bellen. Uh, u belt dan uh, uh, met 078 6111222. 222 078 6 3 keer 1 3 een 2 Ik denk als mensen meer willen, willen weten van Victory Outreach, dat ze dan ook op internet wel informatie kunnen vinden? Ja, het staat op de internet. En dat dus, is de website? Dat is de website www.victoryoutreach.nl-rotterdam Oké, okay, dan komen ze echt bij de kerk in Rotterdam dan uit. Dus www.victoryoutreach.nl-rotterdam -rotterdam. Ja. Voor alles wat u wilt weten over dat wat uh, Wilfred hier in tafel verteld heeft ja. over het geloof. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer Jesus.